Spion. Nu volgt het eerste deel van een oorspronkelijk luisterspel door Carolans, geregisseerd door Leon Povel. U hoort vanavond het negende deel. Tussen twee vuren.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 Ter, terwijl je weet dat het onzin is. Heel makkelijk zeggen voor jou. Huh? Ik zal het hem eerst moeten bewijzen, Lillee. Maar u kunt het niet, hierin. Ik trap nergens meer in. Oh, jawel. Op Op beginnen kwent is dus door je te waarschuwen. Waarvoor? Namelijk voor die twee lieden achter je ja, die nu bezig zijn je... Wat zeg je? Zo verlichtig. Ja, het, het, er is niemand. Ja, hij dacht van wel. Jij hebt hem toch niet? Wel, nee. Als je langer drukt met die duimen, dan... Hij komt op weer bij zijn positieve. Wat is er gebeurd? In de auto, Quintus. Is... Wat heeft u met me nog gedaan? Goed. Zo. Wat ik gedaan heb? Hè? Het bewijs geleverd, Quintus. Je was immers niet overtuigd,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 Makkelijk anders hoor, zo'n schuitje er goed in te steken. Ja. Wel, uh, lang meneer. Leef lang schipper. Nog vier uur kon ik rijden voor de dag aanbrak Lile zat naast mij. Kwent is achterin.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 Ik het andere? Ja, ik vind... neem het zo, ja. En nou de wagen. Nou, duwe jongens. Ja, kom. Ja. ja hangen, hangen. Oh. Als hij maar niet blijft hangen ja. achter zijn voorwielen. Ja. Nou, daar daarom duwen. Duwe jongens. Vlug hem nog even. ja Los. Ja, hij gaat, hij gaat erover. Nee, okay, hij blijft hangen. Hij blijft. Nee, nee, nee. Ja. Ja. ja. ja. ja. Zo. Nou, wel, we komen het hem, hè?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 We, we zouden er dus onder deur kunnen kruipen. Eén voor één. Ja, of overheen springen. Of springen. De dus sessionistie Paul naast. Als hij ons verrast bij een dergelijke vertoning. Kon de spitsuur maar afwachten. Dan zouden we tenminste niet opvallen. Ja, wacht is het laatste van we behoefte, hebben Maar hè? Stil? Schrommelen in mijn voeringen van een overjas, Die hebben ze vergeten leeg. te halen. Kijk. Uw dus stiftplantir.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 Volle bepakking, voor het zuiden. Mobilisatie, vannacht om drie uur. De aanval van Skri, ja? Nee, nee, nee, dat nog niet. Tenminste, uh, nee, daar, daar staat niks van. Ha, hoe die ons onder de voet denken te lopen, snap ik niet. Ja. Om de zoals ba. Ik weet niet, Reepos, ik weet niet. Het is hier een beroerde rotbende. De federatie, het lijkt veel, het is niks. We stellen los aan elkaar bungelende residentschappen, rectoraten, districten, ja. dat is het. En de federale regering, corrupt tot en met. Hier, hier. Hier, hier, dan moet je weer eens okay, even lezen. Ja, ja. En waar had ik het, uh... Hier, tweede blad. Okay. Oh, die vent. Die Zoon Fucci was uit het, het bewaringshuis. Spion. Hij zat benen in ons afweerdienst. En weet je wie hem voor de honden heeft gegooid? Hier, hier staat het. Zijn baas. Chef van onze hele contraspionage. Ja, ja. Tenminste, wat goed? Goed? Ha, die chef was zelf een vent Hier, staat het allemaal. Roepentrijf. Staan blijven staan. Kijk eens, vol. Wacht even, raampje. Uh... Hou ze het eruit, jongens. Ze de in. Klappe, ja, ze te zeeuwen. Ja, even zoetje. Ah, honderd jaar geleden hebben we het ook gedaan. En zonder dat mooie federale aan Ja, dat kunnen we ook, hoor. Ja, dat kunnen we, zeggen ik, jullie. Ja. Quintus, Lillé en ik, we keken elkaar aan. Ik voel een bok in mijn keel...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 Moliné! Moliné! Mobilisatie! Liefst de vrijheid! Moliné! Moliné! Chef, komt de gaspilonage, vraagt het kwiastje om! Moliné! Daar is de mond nog niet. Onze dek en opletten. Iets anders dan dus een chaos op de perron's met die comfortje, op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 Onder de roes, versmeerd, losse haren, tuig, feest te vieren. Nou ja, oh, ja nou laat, laat me, nou laat me, ik Echt laat aaijers. best zo lekker, wat, wat zingen, zijn we dan? We zijn er ja. Nou, nou daar moet ik op zingen, daar op zingen. Hoi, oh, je groene tuinen. Hey, federatie om elf uur in de morgen en nog laveloos. Ik, ik kan niet uit de wagen. Wacht, ze haalt er eentje aan. Hallo, mooie jongen, help eens een handje, ik kan die niet uitkrijgen. Ik heb geen tijd, ik weet voor iets beters om hulp van te verlenen. Heer, u ziet er toch wel dat de mobilisatie is? Oh ja? Hey, kan ik het soms helpen? Nee. Hadden die bruiloft moeten afzeggen in tilaakken? Is ik zeker ook niet gisteren? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> ik heb wel genoeg al moeten slikken onderweg. toe helpen we nou, hoe eerder hij nuchter is, hoe jullie hem mogen hebben, en met plezier. Oeh, mijn ruggengraat sleept zo wat over de grond. Ja, het signalement komt er wel bij. <laughs>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 Hé, moet je met me wijf. Krienaar, Daar heb ik er zat van hè? Oh. Die grote bekken, dat gezinkt de hele weg naar huis. Ik ja. zit me tot hier. Oh, nee, we mooie jongens, he, Zwaait hij met zijn armen. Ja. Oeh, is het midden in die, die knaapjes snuit. Ja. Gaat ze kap. Nou, zeg, ben je nou gek geworden, meneer? Ik probeer u te steunen. Als u zo flink bent, gaat er maar eerst op uw eigen benen staan. Heer. Heren, heren, heren, alsjeblieft, help u mij. Ja. Met deze dolle man. Ja, dolle man ja. Ik heb geen tijd, ik ben op weg naar mijn regiment. Ja. Hé, hey, stop, wat moet dat allemaal? Stom, dronken. Ja. Terwijl maar elk goed de... bent aan u nuchter door te zijn. Als je vechten wil, neem dan dienst. Ah, mobilisatie. Lelijke zatlap. Ah, Kijk nou eens. Ik heb de jongen een bloedneus geslagen. Blankie. En als jij niet direct je bek behoud, dan laat je schieten. Maak met hem mee. Oh, oh, oh, je mijn hartje. Je valt het helemaal verkeerd top. Het was toch een ongelukje? Oh, oh, oh, oh. Nee, meneer. Ja, meneer. Het uh, was uh, een ongelukje. Oh. Ik bied u mijn excuses. E Hou vast. Mijn excuses. Heer, heer, heer. Heer, heer. U bent bij mij getuige u is eerlijk aan wagen op Bolen. En, en ik ga dienst nemen. Zo gauw als ik weer helemaal recht op kan staan. Oh, dat is niet van de vorige oh, Zeg, ik mijn een oh. oh, Wat, wat? wat ik uh, vragen over meneer... Uh, Merdoké. Merdoké, Meneer Merdoké, Of u een klacht wenst ja. in te dienen. Huh? Ja, dan sluiten we hem direct op. En met genoegen. Nou, u zou me een groot plezier doen, werkelijk. Ja. Hé, hey, zeg, huh? jij... Nee. Wat dacht jij van een moka nee. om om even goed wakker te worden hij voor nee. je soldaat wordt? Nee nee nee nee, nee. Ik, een, een klacht heren, ik? Nee nee nee nee geen aanklacht. Uh, oh. oh Jij bent ja. een fijn, jop, jop, jop, jop, jop, jop. ja ja ja Medic, maar ja ja ja ja geven. ja ja ja ja Medico. ja ja ja ja ja hoor. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja zo? ja je ja ja Nee, nee, nee, die, die andere. Hij nou, goed, goed. Zijn. Meneer Marbeke. Ja, alstublieft. Ja, ja, dank u. Hé, hey, hé, hey, mooie jongen. Doe moet nou nog één lol, hij Bestel even een auto. Wacht, wacht. Even kijken waar zijn geld zit. Waar zeg je, geld? Ja, ja, geld, hè. Dat heb ik nog, hè. Ik heb wel dit geld, hè. Nou, je kom mee, zeg. Kom Ja, ja, ja. Als je je maar rustig houdt, hè. Als je je maar rustig houdt. Tja.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 Maar ik hoorde nauwelijks de woorden. Op het kleine videoscherm voor ons was een beeld verschenen van mezelf en van Lidé. De chauffeur aanstonds na de bocht zou kijken en ons herkennen. Hier moest ik iets tegen doen. Wat kun je doen? Wacht maar af. Hier dit. Schakelaartje om en. Wat gebeurt met zaken? Ik zei het toch liever. Ik was niet helemaal onvoorbereid. Kleine steuringsapparaatjes kunnen groot nut afwerpen.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 Waar heb je dat vandaan? Natuurtalent. <laughs> Alsjeblieft, natuurtalent. Je was zo goed dat ze geen momenten van zijn kleren hebben kunnen letten. <laughs> ja, hallo, stijl. <laughs> nou, uh, straks schiet die leuner nog wat te binnen, denk ik. En ik wilde nog wel voorstellen in die rol door te gaan tot <laughs> echt... Ja, tot drie <we> er... <laughs> <ja, tot> realis. <laughs> nee, nee, nee, nee. Je begint je wel erg in te leven, hè. Maar nu in ernst. Als wij aan Skripul werkelijk willen ontkomen... dan zullen we nog heel wat geraffineerder te werk moeten gaan. In dit verband... Uh,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 Laten kleding. Welk adres daarvoor schrikt u het beste? Dat op uw certificaat? Nee, nee, nee. nou hij zou zich doodschrikken denken dat we verdronken waren of vermoord. Nee, wacht. Neemt u hier dit adres maar. Dank u. Ik zal ze opzenden. Meneer. Mevrouw. Leef lang. Wat voor adres heb je me eigenlijk gegeven? Het adres van onze boezemvriend, de dus kritische ambassadeur in Jalo. Ik zie tenminste iets. Maar als we dit aantrekken en ze komen informeren bij de winkelier... en hij merkt dat we niet die Sarko zijn... Juist, dan geeft die winkelier van ons een precieze beschrijving, Lillé. Dat is precies mijn bedoeling. Huh? Dus stoppen we nu die hele wintersportspullen weer tussen de rekken... Oh. en zoeken we wat anders uit. Ik zal het je wijzen. We zochten tussen de rekken tot we het hadden gevonden... De beroemde Devaagse wandelkleding. De dracht door de noord toe. Ze zat er prettig. Haast vertrouwd. Het uniek, het vest. De wijde broek. En Lilé. Kind, wat zie jij eruit om. Om, gewoon... om zo mee naar een eethuis te gaan. Oh, ik ga gewoon dood van de honger. <laughs> Kom, de achteruitgang. Ja.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 Nou, dit tafeltje dan maar. Hè? 12 .45 uur vijfenveertig. Zo, ja. Ik zit. Nou, mooi. nou die antislaappillen helpen wel. Maar niet tegen vermoeidheid. Dat komt van het winkel, schattenbouwers. <laughs> Ach jij. Hier is de eetkaart. Zoek jij maar eens wat lekker zijn. Ja. Maar terwijl die leden eetkaart bestudeerden, zag ik ze. Twee smetteloze lieden.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 from Skipple.